Michel Koenen met het NOS Journaal. Tot eind vorig jaar hadden 1550 mensen bij de overheid een beroep gedaan op de tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten. Volgens minister Bruins is dat niet meer dan werd verwacht. Het kabinet maakte in september bekend dat Q-koortspatiënten en hun nabestaanden maximaal 15.000 euro kunnen krijgen, niet als schadevergoeding, maar als erkenning voor het geleden leed. En tot het eind van deze maand kunnen nog aanvragen worden ingediend. Rond deze tijd stemt het Britse lagerhuis over de motie van wantrouwen tegen premier May. Labour-leider Corbyn die diende die gisteravond gelijk in nadat haar Brexit-deal massaal was weggestemd. De Britse krant The Times schrijft dat de Europese Unie bereid zou zijn de brexit uit te stellen tot volgend jaar. Diplomaten en ambtenaren zouden werken aan het mogelijk maken van een verlenging van de zogenoemde artikel 50-procedure. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu nog tot 29 maart om de EU te verlaten. Na de aanslag op een hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... worden nog altijd 19 mensen vermist, dat meldt het Keniaanse Rode Kruis. Bij de aanslag zijn zeker 14 doden gevallen. Pas vanochtend, na 19 uur, waren alle aanvallers gedood, zegt president Kenyatta. Een terreurbeweging als shabaab heeft verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. En dankzij een actie van medewerkers van de Nederlandse ambassade in Baghdad... kan een verwaarloosde Irakse leeuw naar Nederland worden gehaald. Het ondervoede beest werd aangeboden in een veel te kleine kooi op een markt. Inmiddels is het beest in beslag genomen. En dankzij de ingezamelde 8000 euro... kan de leeuw nu worden opgevangen bij Stichting Leeuw. En Defensie gaat het beest naar Nederland vliegen. Het weer nog vanavond regen en het waait flink. Morgen, periode met zon, maar ook wat buien. Met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. Het wordt een graad of 5. Het blijft stevig waaien verder. En na morgen is het vrijwel droog met af en toe zon. En in de nachten gaat het licht vriezen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 En, uh, we En we schakelen ons over naar het uh, okay. raam. Als je geen bezwaar tegen heeft, dat lijkt me eigenlijk heel logisch. We beginnen met uh, uh, de wethouder, mevrouw vrij. En u komt daarna aan het woord volop. Dank u wel, voorzitter. MUZIEK Ik gestopt bij het uitleggen eh, waarom het college eh, dit voorstel heeft eh, gedaan. En, maar los daarvan heeft u ook nog een aantal duidelijke eh, vragen eh, gesteld. Daarom ben ik blij dat ik nog de gelegenheid ben om die te beantwoorden voordat u eh, hierover verder spreekt in de, in de tweede termijn. Ik begin met een vraag van de VVD. Die heeft onder meer gesteld van de definitie van ja rond paviljoen... en de duiding ook in de relatie met het omgevingsplan strand. Het voorstel van het college is uh, om deze, uh, de voorgestelde paviljoens uiteindelijk op te nemen... in het Omgevingsplan Strand. Dat Omgevingsplan Strand dat is nog in ontwikkeling. Uh, en we verwachten dat dat in het derde kwartaal van dit jaar... Uh, aan u zal worden voorgelegd. Uh, en daarin, in dat, uh, uh, uh, da daarin worden alle begrippen die ook geduid worden... zoals ja, rond Paviljoen, Sportpaviljoen, Congrespaviljoen die worden daarin ook gedefinieerd. Dus daarin wordt dat wel eh, meer handen en voeten eh, gegeven. U hebt ook gevraagd op pagina 10... is, is daar een eh, verschrijving... Um, ja, dat is inderdaad een slip of the pen. Um, op pagina 10, ik zal het even voor u duiden... wordt aangegeven um, ook wat een voorstel is geweest... van de strandpachtersvereniging. Te weten naast dit voorstel nog twee extra jaar rond... Um, um, jaar rond horecapaviljoens toe te staan. En uh, daarop staat... Um, had moeten staan um, dat het college, gelet op alle afwegingen... niet voornemens is dat te doen, maar dat woordje niet is weggevallen. Uh, dus dat is inderdaad een, een verschrijving. En dat hebt u, uh, hebt u heel uh, scherp gezien. Uh, u hebt ook uh, nog gevraagd eigenlijk om de, uh, uh, de nota uh, uit 2001 met stedenbouwkundige randvoorwaarden jaar rond paviljoens. Uh, en, uh, in de kern was die in de tijd gericht op het, een goede spreiding van de jaar rond paviljoens van zuid en midden en noord. Uh, maar wat daar. Ja, uh, aan, als aanvullend kader later nog is bijgekomen... Uh, is de... Uh, uh, nou ja, hetgeen is besproken in de commissie van uh, december 2017... maar ook de motie die later in februari is uh, aangenomen... waarin eigenlijk is aangegeven... Uh, dat, dat voor zover er een uitbreiding zou zijn... dat die voornamelijk in het noordelijk deel uh, zou moeten plaatsvinden... En indachtig ook die spreiding en, en gelet op de posities die er uh, nu zijn... dat is wel uh, aanleiding geweest ook om tot dit voorstel uh, te komen. Er is ook een vraag uh, gesteld van dat, dat uh, blijkbaar twee uh, van de vijf jaar rond paviljoens hebben aangegeven liever terug te willen gaan naar de seizoensgebonden uh, exploitatie... Uh, het is mij niet bekend welke, welke dat zijn. Uh, het is ook niet zo dat. Dus ik kan daar verder inhoudelijk niets uh, over zeggen. Decisio heeft uiteraard ook gesprekken gevoerd met de desbetreffende ondernemers. Maar verder kan ik daar uh, eigenlijk niet al te veel uh, uh, over zeggen. Uh, uh, de PVV heeft nog gevraagd ook om. Uh, uh, uh, waarom niet is gekozen voor een open inschrijving. Daar heb ik gisteravond uh, ook al het uh, een en ander over uh, uh, gezegd. Uh, en uh, een derde, of een, een andere vraag die nog is um, gesteld... die ziet echt op de handhaving van de exploitatie... Uh, en dat is een punt uh, wat, wat, wat, een, uh, ja, wat een terecht punt is. Want eigenlijk ging de discussie ook erover van... hoe uh, zie je daar dan op toe dat het echt een, een, uh, nou ja, een, een watersportcentrum... en een uh, congresfaciliteit uh, uh, is. Maar dat is iets wat we dus in beide gevallen zullen moeten borgen. Uh, in, via het bestemmingsplan ook wat in voorbereiding uh, is. Uh, en... Uh, ja, en het omgevingsplanstrand waar ik zojuist al eh, op doelde. En er is ook nog een aantal eh, vragen gesteld over het onderzoek van Decisio. En er werd eh, aangegeven dat dat zou dateren van 2014, maar het dateert van 2017. Het is in september 2017 opgeleverd. En het is later nog aangevuld in de discussie in maart 2018... Dus wat dat betreft is het eh, onderzoek, en dat, dat vloeit ook voort nog uit jurisprudentie en dergelijke, dat dat nog actueel is. Um, er is nog een um, vraag gesteld, ook door um, uh, mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid... Um, uh, over Burnies en dat dat horeca al, uh, al is. En, uh, de, de vaste locatie van Burnies, of, of het oude Riche... dat is inderdaad een bestaande uh, uh, gelegenheid... met een uh, bestemming waar, waar ook een hotel uh, gerealiseerd uh, zou kunnen worden. En het paviljoen op het strand, dat, dat heeft echt een, een, een andere uh, ja, locatie. En dat, dat maakt het ook wel echt een unieke plek wat dat betreft. Uh, en en wat, wat het college betreft... maar ook wat uh, door de desbetreffende partij uitdrukkelijk is aangegeven... is om dat wel echt een integrale ontwikkeling uh, te laten zijn. Um, de OPZ heeft nog een vraag gesteld over het al dan niet... een precedent vormen van, van het bouwen op één plateau... van Rapa Nui en uh, uh, de Republiek. Um, ja... Enerzijds, dat is, dat is uh, iets wat, uh, ja, wat waar ho het Hoogheemraadschap van Rijnland natuurlijk ook een, een, een uitdrukkelijke stem uh, in heeft. En het is ook iets, oh, pardon, wat uh, Rijnland wat dat betreft uh, moet doen. En ook mogelijk is dat ook nog een vraag van techniek. Dus dat, daar ben ik uh, uh, wat dat betreft, uh, waar techniek uh, over vraagt. Um, um, Even kijken hoor. Ja, en GroenLinks. U hebt nog gevraagd: ook in relatie tot duurzaamheid. En, nou ja, ik, ik, ben, ik zeg het even in mijn eigen woorden. Eh, zou het niet duurzamer zijn om eh, de, eh, eigenlijk de, alle paviljoens eh, te laten staan? En mogelijk dat ze dan alleen in het weekend eh, open zijn. Um, uitdrukkelijk hebben wij nu met uh, de jaar rond paviljoens afgesproken... dat zij het hele jaar open moeten zijn. En de reden daarvan is dat wij uh, eigenlijk niets willen doen... vanuit ruimtelijk uh, perspectief, maar ook voor de uitstraling uh, van Zandvoort... Uh, wat leegstand in de hand werkt. Het is niet wenselijk uh, dat, uh, ja, dat, dat als je dan in Zandvoort komt... dat er bijvoorbeeld uh, door de week uh, alles dicht zou zijn. Dus dat is niet een voorstel uh, waar ik achter zou kunnen staan... om te zeggen van nou, hè, we, we doen het maar dan alleen in het weekend uh, uh, bijvoorbeeld. En verder hebt u nog gevraagd ook naar uh, uh, de Spot en de ambitie voor Papendaal aan Zee. Uh, misschien is het nog wel goed om te noemen dat in het huidige bestemmingsplan uh, de Spot ook de watersport. Uh, uh bestemming heeft. Dus dat, dat in die uh, zin een, een gegeven is. En ja, we hebben uitdrukkelijk ook met elkaar uh, aangegeven om de watersportambitie verder uit te werken. Daar heb ik gisteren ook al wel het nodige uh, over gezegd. Uh, en ik denk dat, uh, nou, dat de meeste vragen nu zijn beantwoord. Maar ik, uh, nou, ja, ik kijk uit ook naar de tweede termijn en mochten daar nog uh, andere andere uh, aanvullende vragen zijn... dan uh, ben ik uiteraard gaan en bereid die te beantwoorden. Dank u, voorzitter. Goed, dat uitkijken gaan we uh, gelijk doen. Uh, ik ga ervan uit dat uh, elke partij hier in tweede termijn... iets over wil zeggen. Dus ik stel uh, voor uh, om links te beginnen... en dat betekent dat OPZ als eerste antwoord is. En dat wordt de heer Berg. Dank u wel, voorzitter. Um, allereerst terugkomend op de laatste uh, beantwoording van de vragen. Um, ik heb uh, de opmerking gemaakt uit 2014, maar dat ging puur over de financiële kaders die in, de, in, in het rapport staan. Voor de rest is het me duidelijk dat het rapport in 2017 is geschreven en de aanvulling in 2018... Maar de financiële gegevens waren uit 2014 volgens het rapport op pagina 3. Nou, dat wil ik verder met mijn betoog. Allereerst wil ik de portefeuillehouder bedanken voor de duidelijke uiteenzetting van wat er gisteren allemaal is, wat er allemaal reeds is besloten in de voorgaande periode. Het is inderdaad een dossier wat veel emoties oproept en ook niet voor iedereen de gewenste uitslag zal krijgen. Gezien de historie kunnen wij ons prima voorstellen dat het college tot deze afweging is gekomen. Zowel het Decisio-rapport als wel de insprekers in de voorgaande commissievergaderingen... waren kritisch over de uitbreidingskansen. Het heeft zelfs geleid tot een motie in februari 2018... met als inhoud om voorlopig geen extra rondpavioens tussen Talassa en Havana toe te staan... maar voor dit stuk strand op het midden- en, op het, midden en het zuidenboulevard. Voor een eventuele uitbreiding van ja- paviljoens over te gaan dit eerst voor te leggen in de participatie ter voorbereiding van het omgevingsplan. Zo luidt de derde regel in de motie. Op verzoek van de vorige portefeuillehouder in april 2018... is de Sissio de toch aangevuld met een aantal aanscherpingen. Hierin werd, hierin werd aangegeven dat er op termijn gefaseerd, onder meerdere voorwaarden nog hooguit drie extra paviljoens kan worden gedacht. Voorzitter, OPZ vindt het spijtig dat de toelichting zoals de wethouder gisteren heeft gegeven niet in het draadstuk was opgenomen. De toelichting hoe het college is gekomen tot een noordelijke gebied en dat zij daar juist kansen heeft gezocht onderschrijven wij. Kansen om in Zandvoort niet alleen voor leden van een vereniging jaar rond watersport te beoefenen toe te staan, maar voor iedereen bij een jaar rond watersportcentrum. En een kans om in Zandvoort aan een hoogwaardige accommodatie bij Ries te laten komen met een integrale ontwikkeling. Voor beide kansen is aanleiding en wat ons betreft een duidelijke uitleg. En hopelijk gaan deze ondernemers ook de ambitie aan en zijn er vooraf duidelijke afspraken te maken dat de horeca ondergeschikt blijft. Zoals bijvoorbeeld geen trouwlocatie en geen bedrijfsfeest waar de horeca rekening bovenliggend is. Wij zien de voorgestelde uitbreiding van al die drie jaar rondpavioens... als een stimulans voor de Noordboulevard en de economie van Hoe nu verder met de extra uitleg op het Decisio-rapport van 2018 en de, en de motie? Openzet blijft van mening dat de jaar rondpavioens... van grote economische waarde zijn op het jaar rond toerisme en op de economie van Wij willen dan ook van de wethouder horen of zij buiten de drie paviljoens die nu op Noordboulevard worden gerealiseerd... of zij aan de motie uit februari 2018 nog invulling gaat geven. Zoals verwoord dat in een participatietraject... ter voorbereiding van het omgevingsplan de mogelijkheid wordt meegenomen... om specifiek voor drie jaar rondtinten op het Midden- en Zuidboulevard... te kijken of er draagvlak te realiseren is. Zo ja... Wanneer denkt de wethouder dat zij dit via het omgevingsplan duidelijkheid over kan bieden? Gezien de emoties die diverse insprekers hebben laten horen... zijn wij van mening dat dit traject op korte termijn gestart zou moeten worden. Dan nog een vraag die is blijven liggen in de eerste termijn... die onze fractie heeft gesteld. Seizoenspavioens die niet aan hun exploitatieplicht voldoen... heeft het college hiervoor vrijstelling verleend... en binnen welke termijn zal de portefeuillehouder... Deze ongewenste situatie beëindigen. Dat was het, voorzitter. Dank je wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Het CDA, de heer Luis. Eh, dank u wel, voorzitter. Eh, het eerste wat we wilden opmerken is dat het decisierapport een, gewoon, over het algemeen een goed rapport is. Want eh, over, je kan altijd stellen dat er een ander onderzoek moet komen, maar er zijn. Altijd op alle onderzoeken de nodige op en aanmerkingen te maken. En dat is ook een actueel, geactualiseerd rapport, hè, zoals u hebt kunnen zien. In maart 2018 is het nog geüpdate en inclusief de reacties van de strandpachters. Dus op zich is dat een uitermate goed vertrekpunt. Ten aanzien van de, de to toewijzing van rugnummers aan paviljoens, zeg maar op het noordelijke deel, dat verdient niet de schoonheidsprijs. En daar zal zeker naar gekeken moeten worden eh, om dat op een eerlijke manier toe te wijzen aan deelnemers die dat willen gaan invullen. Dank u wel. Nou, zoveel zo, zo, zo mogelijk. Uh, uh, laten we niet mee beginnen. Uh, later, ik ga even kijken. De heer Deen. Ja, dank u wel. Ja. Mogen we geen verhelderende vraag stellen? Aan de heer Bluis in ja. dit geval? Ja, Uiteraard mag u een verhelderende vraag stellen. Dat klopt. Uh, maar het ging om... Uh, uh, wie, als het een betoog wordt van de heer Bruno Bouwberg-Wilson... dan wordt het iets anders. Daar moet ik een beetje op letten. heb ik u gisteravond uitgelegd. Dat uh, vind maar ik... Maar we ook. gaan niet krampachtig doen vanavond hoor. <laughs> het, gaat, het gaat helemaal niet anders. Want uh, we moeten elkaar de ruimte geven. Dat is uh, voor mij uitgangspunt als voorzitter. Dus u wil een veranderde vraag stellen. Geen enkel probleem. Graag. Dank u wel voorzitter. Uh, meneer Bluis, ik hoor u zeggen hè, uh, dat het proces de schoonheidsprijs niet verdient. U zegt daarna eigenlijk dat dat over moet. Dat daar een heel nieuw proces moet komen om tot een bepaling te komen van de drie plaatsen. Wat hebt u goed gehoord? Dan komen we bij de volgende partij. die Driehuizen van GroenLinks. Ja, bedankt voor het woord, meneer de voorzitter. Gisteravond zijn we gestopt met dit onderwerp... en wij als partijen vonden dat dit raadstuk terug naar de tegentafel moet... en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit vinden wij nog steeds. En doordat wij hier vandaag uh, voor het tweede termijn zitten... komen wij met een aantal punten uh, richting de wethouder... die wij graag zou willen, willen, willen meegeven. Gelukkig zijn er uh, wel een paar extra of, uh, vragen beantwoord... Uh, Echter de vraag over de duurzaamheid en de strandtenten. Die bewoording hadden wij niet precies uh, gebruikt, maar we snappen de, de strekking. Het was uh, puur ook om de discussie daarover te voeren, want dat is wel interessant. Waar we wel antwoord hebben, op hebben gekregen en vandaag ook weer ging het inderdaad over de Papendal aan zee... Volgens mij uh, werd er niet helemaal goed begrepen... wat wij gisteren met deze vraag bedoelden. Want wij snappen ook wel dat Papendaal aan zee uh, niet te realiseren is. Maar dat gaat echt om ambitie. Uh, dat is hoe u het gisteren omschreef. Uh, toch las ik uh, in een raadsinformatiebrief een stuk. En daarin stond uh, de zin die u had opgeschreven... die ons heel erg triggerde. En dat was zo in het raadsprogramma 2018-2022... Als in de sportnota 2017 is een ambitie opgenomen... om een paapendaal aan zee te realiseren op het strand. En daar uh, verder staat dat u samen met de eigenaren van de spot... Uh, dit wil gaan realiseren en dat het was, uh, doorslaggevend is geweest... in de aanwijzing rond die jaar rond locatie Dus dan kwam op ons over dat het wel degelijk uh, belangrijk was... en toch wel iets meer dan slechts een ambitie... En uh, wij kunnen ons heel erg vinden in die ambitie... want wij denken dat dit een toevoeging is uh, voor Zandvoort. Maar als wij denken aan zo'n ambitie... dan denken we dus ook aan dusdanige sportfaciliteiten... dat je op, uh, op die manier ook onderscheidend kan zijn... ten opzichte van andere strandtenten in Nederland. Uh, maar ook in Zandvoort zijn er andere strandtenten... waar ook uh, watersportactiviteiten watersport worden aangeboden. Net zoals bij de spot. En wij denken ook echt aan faciliteiten die je dan bijvoorbeeld in de winter zou kunnen gebruiken. Want dan is het uiteraard... Als het vriest is het gewoon te koud om met je surfboard te in te gaan. En uh, we zaten gewoon het, uh, te sporen met z'n tweeën. En toen dacht van: waarom niet bijvoorbeeld een indoor golfverbad? Het is slechts een voorbeeld. Maar dat is wel de strekking die we willen, willen opgaan... als je denkt aan uh, topsportwaardige sportfaciliteiten. Um, wij vinden het een inter interessant idee. En daarom... Um, we vonden het nu nog een beetje te mager omschreven. En wij zouden graag in een volgende zienswijze uh, ja, volgend, uh, hier wel meer van terug willen zien. Uh, daarna was een tweede punt wat ons heel erg triggerde gisteren. En dat zei u net ook. En het ging over het hotel bij Burnies. Uh, dus als we het goed begrijpen is er de mogelijkheid dus dat er een hotel en een congrescentrum komt. Um, wij verwachten dat er dan ook wel kwalitatief sterke horeca, horeca bij komt. Want dat zie je vaak bij uh, hotel en congrescentra. Um, wanneer dit, wanneer uh, dit gedaan wordt, zouden we hier graag wat meer over willen weten. Want als het zo was omschreven in het stuk, zoals u dat gisteren zei... dan hadden wij er denk ik wel anders op gereageerd... Uh, nu vinden we dat nog een beetje te maag omschreven. Congres en zakelijke evenementen, dat vinden we gewoon nog steeds geen sterk argument. Uh, het derde punt, uh, wat in het, ook in het raadstuk terug te vinden was, en daar hebben we nog geen antwoord op gekregen, dat ging over de horeca in het centrum. Wat is achtergelopen ten opzichte van de horeca van het strand, dat was ook uh, terug te lezen. Uh, ja, uh, Doordat centrum horeca eigenlijk aan het teruglopen is... en je steeds meer leegstand ziet. Uh, geloof ik dat hier ook ondernemers over kunnen gaan klagen in de toekomst. Uh, is er ook hier een plan voor? Dan gaat de wethouder hier ook nog mee aan de slag. Dat uh, is denk ik ook wel een soort gevolg van... Uh, als er meer jaren standtent, bijkomen, bij komen... dat automatisch de centrum in het horeca... Uh, de horecacentrum het slechter kan krijgen. De vierde punt, ja, dat is eigenlijk een algemeen punt... wat we gisteren ook al aangaven. En dat gaat over de, de eerlijkheid en transparantie in het proces. Zoals wij gisteren uh, meermaals hebben gezegd. En dan hebben we het inderdaad ook over de veertien andere strandpachters... die ook de wens hebben om een jaar rond uh, strandprofiel te ontwikkelen. Een eerste stap uh, namens ons vinden wij eigenlijk... Ja, ga simpelweg met ze in, in gesprek. Natuurlijk beseffen de strandpachters dat de, klein, dat de kans klein is... om deze uh, vergunning jaar rond te krijgen... Maar het zijn natuurlijk wel mensen met know-how en die weten echt wel heel goed waar de uh, economische kant zit, liggen en, en zijn in de toekomst natuurlijk ook jaar rond. Wij uh, vinden van uh, gebruik deze kennis om tot een goed plan te komen als het gaat om deze jaren zandpavioons. En uh, natuurlijk zijn er mensen die teleurgesteld zijn. Maar wanneer deze mensen die hier zitten uh, een goede onderbouwing krijgen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt in de toekomst, dan zal het, uh, denken wij zeker, de pijn verlichten. En zo word je als de gemeente ook transparanter... en dan krijg je ook uh, gewoon een eerlijke uitzending. Dat is wat we willen meegeven voor deze vier punten. Bedankt voor het woord. Dank u wel. GBZ, wie mag ik het woord geven? Mevrouw van Veld, gaat u gaan. Ja, ik heb gisteren al aangegeven geen behoefte te hebben aan een tweede termijn... als we het nu zou zeggen zou een herhaling zijn. Ik heb maar slechts één vraag... en dat is eigenlijk aan de overige commissieleden... Bent u het met mij eens dat dit stuk terug moet naar de tekentafel? Bent u het met mij eens dat er beter geparticipeerd had moeten worden met de ondernemers? Ook de andere 14 ondernemers die ook graag op het strand zouden jaar rond willen exploiteren. En bent u het met mij eens dat het college boodschappen is gaan doen zonder lijstje? Dat is mijn vraag aan de overige commissieleden. Dank u wel, dat is... Uh gehoord En als de commissieleden op willen reageren, kan dat? Er zijn er een aantal... We gaan zo'n sprongetje maken naar de overkant, naar de VVD. Die kunnen dat gelijk meenemen. Als anderen willen reageren, kan dat natuurlijk. Is er iemand anders die daarop wil reageren die al een bot geweest is? Nog niet? Nou, dan gaan we naar de overkant. maken we de sprong. Wie van de VVD? Mevrouw Curenzen. Dank u, voorzitter. Um, als eerste... Um... Toch even van uh, het hart wat gisteravond werd gezegd. Het is een lastig onderwerp. Ik heb daarbij de, de, de spreuk boven de, de haard aangehaald. Maar ik vind het wel de beantwoording van de wethouder in deze dat je op een gegeven moment wel transparant moet zijn, geen verstoppertje moet spelen. En als je bepaalde besluiten neemt als college, dat je daar dan ook uh, transparant en eerlijk over moet zijn en niet voor moet weglopen. Dan moet je even terug naar de basis. En we hebben gisteravond ook al gezegd... als je gaat kijken vanuit het ruimtelijk... en als je dan toch gaat kijken naar de, uh, de stedenbouwkundige visie... vanuit 2001, hij is wel heel oud... maar dat is eigenlijk de basis waar we begonnen zijn... Dat hebben we gezegd eigenlijk tussen het stuk strand... Um, om even te zeggen bij, bij Havana, dus echt het zuidpunt... en uh, tot aan het uh, NH-hotel. Volgens mij was toen, dan zei ik het al, het Tulip. Is er ruimte voor acht paviljoens... Toen werd ook gezegd, laten we bij wijze van proef beginnen met 3A4. En er werd ook een onderverdeling gemaakt over diverse stukken strand. Als je even door gaat kijken en dan vanaf NH, zeg maar, nu richting noorden toe... is in die hele stedenbouwkundige visie nooit meegenomen. Eh, daar houdt het Zandvoortse strand niet op. We hebben ons wel als raad expliciet uitgesproken... dat voor het Naakstrand dat er dus geen optie is. Maar als je gaat kijken richting het noorden, zouden daar opties zijn... En je kijkt even naar de huidige spreiding, dan is het antwoord daarop ja. Dan zie je ook, van als je even kijkt naar de nummers, en ik hoop dat ik ze allemaal goed heb, 1, 5, 9, 18 en 23. Dan ga je door richting het noorden, daar zijn daar best mogelijkheden. We moeten ook reëel zijn en kijken waar zijn die mogelijkheden. We hebben namelijk ook een heleboel strandhuisjes. En laten we ook allemaal wel wezen, die, we, die, die staan er, die zijn morgen niet weg. Die gaan niet jaar rond. Dus dat is ook geen optie om daar te overwegen om een jaar rond locatie te plaatsen. Wat blijft er over? In ieder geval, daar heb ik eigenlijk niemand over gehoord. Het zou een optie kunnen zijn als zoeklocatie het, het einde van, de, van Zandvoort... om maar even te zeggen, bij Bloemendaal, Rappenoei. We hebben in de tijd ook als, als gemeente toen het ging over het bestemmingsplan bij Bloemendaal, heel nadrukkelijk geageerd dat op het moment dat ze daar bezig waren met jaar rond dat het niet zodanig mocht zijn dat de Zandvoortse ondernemer... wie dat dan ook mocht zijn op dat punt... zou worden ge, zeg maar, belemmerd in zijn mogelijkheden om eventueel ook jaar rond te gaan. En dat daar dus ook expliciet aandacht voor is gevraagd. En daar is ook gewoon met Bloemendaal ook over gesproken in de tijd en nu ook... dat die mogelijkheid, en in dit geval is het dan de naam Rappanoui... maar in ieder geval de ondernemer al daar de mogelijkheid zou moeten kunnen hebben om jaar rond te gaan. Dan kijken we een heel stuk met strandhuisjes. En laten we wel weten, komen we bij Riesch uit. En we kunnen het heel mooi en minder mooi maken. Die staat ja rond. Dan is de vraag die we met elkaar moeten stellen... zijn we bereid om naar een uitbreiding van Risch? want we hebben daar ook een strandpaviljoen voor staan... om daar de mogelijkheid te hebben om een uitbreiding te, te maken... voor um, een stukje exploitatie. Of dat een horecapaviljoen moet zijn of een congrespaviljoen of een watersportpaviljoen of een uh, ik weet niet wat voor een paviljoen... is vanuit die optiek niet aan de orde. Het gaat om de locatie en de mogelijkheden per punt. Dan zou je kunnen zeggen, dat is dus een locatie. Terug richting uh, Zandvoort, even het strand aflopend, waar komen we uit? Dat is even onder andere bij het, uh, ik heet nu het uh, Beach House Hotel... bij het einde van de strandhuisjes, wat eerst volgende zouden zijn... richting Nautiek. dus is daar een mogelijkheid tussen... Dat zou kunnen. Dan moeten we met elkaar de afweging maken en elkaar ook zeggen, wat willen wij dan? En dan ben ik het wel met de wethouder eens, als er twee locaties uitgesproken zijn, moeten we daar ook niet onze kop voor in het zand steken en weglopen en zeggen: ja, maar we willen die niet. Dan zou ik zeggen, als je die twee toelaat, puur vanuit een ruimtelijke optiek, blijft er één plek, zouden mogelijk over kunnen staan. En dan is de vraag: wat willen wij? Maar die vraag vind ik in essentie ook vervolgens voor het gehele verhaal. Wat voor soort locatie zouden we willen? En dan even meteen doorredenerend en doorgaand op de motie... zoals die vorig jaar is aangenomen. Want er wordt namelijk gezegd en er wordt er expliciet gesproken... over het stuk Zuidstrand, wat in deze wordt gedefinieerd... als het strand tussen Talassa en Havana. Dat daar voorlopig geen extra jaar rond papillons moeten worden toegestaan. Maar de tweede zin is wel essentieel en dat vraagt ook wel iets van deze raad in deze. Want er wordt daar namelijk gezegd, de gemeenteraad moet zich expliciet uitspreken over voortzetting, beperking of uitbreiding van de bouw- en of exploitatiemogelijkheden. En die vraag voor uitbreiding op dat specifieke stuk strand moeten we voorleggen in de participatie ter voorbereiding op het omgevingsplan. Nou, die combinatie, en dat is eigenlijk ook hetgeen wat OPZ al aangaf... Um, kan je zeggen, de, de motie is uitgelegd op een manier... die is heel sec genomen van, er wordt, hij wordt niet toegestaan. Maar die motie biedt wel degelijk de mogelijkheid... ook voor over overige strandpavioens binnen dat stuk strand... om een uitbreiding uh, toe te laten. Alleen dat vraagt iets van ons als raad. Zijn wij bereid om een uitbreiding van de paviljoens toe te staan op dat stuk strand. En dat is feitelijk de discussie um, die niet is meegenomen in het proces. Dat is jammer, want dat had ook de mogelijkheid van de hele participatie in dat stuk. En dat is eigenlijk gisteren al aangegeven, dat het beter moeten. Want dat had ook een kans geboden. Maar dat had de discussie ook zuiver gemaakt. En dan hadden we gesproken over ruimtelijke mogelijkheden... in combinatie met de mogelijkheden... Uh, voor het gehele zandvoortse strand. Dus en richting noorden, maar ook daarvoor. Dat is de vraag die voor ligt. Hij is lastig. En waarom? Omdat we niet alleen moeten kijken van... wat willen we met de strandpaviljoens... maar we moeten ook dan bereid zijn om toe te staan... dat er wel horecapaviljoens bij komen. En dat is een vraag die voor ligt als ons als raad. En om het dan goed te doen, en dat vind ik wel... zou je eigenlijk moeten kijken van... Eigenlijk zouden we nu als raad moeten zeggen... we staan die ruimtelijke locaties ten noorden toe. Even ongeacht de, de, de, de, de uh, ondernemers in deze. En vervolgens vind ik dat we direct na de discussie moeten opstarten... zijn we bereid om extra ja, rond rondpaviljoens toe te staan... in de geest van die motie. En dat zou ik eigenlijk de wethouder willen vragen... om die participatie ook meteen na, uh, hierna op te starten. Dank u wel. Dank u voor uw betoog. Uh, de PVV, de heer Deen. Dank u wel, voorzitter. <coughs> uh, voorganger van de VVD gaat natuurlijk al erg in op de inhoud. Wij willen toch meer uh, bij het proces blijven, waar we gewoon grote moeite mee hebben. We willen ook niet te veel in herhaling vervallen. Dus. Uh... Dat gaan we dan ook niet doen. Maar ook na het horen van de wethouder is ons standpunt in deze eigenlijk uh, niet veranderd. Uh, we merken dat ook de andere partijen het belang inzien om het raadstuk zoals het in ieder geval nu voor ligt uh, niet, niet te steunen. Uh, we zijn het daarom ook eens met het CDA, uh, met GroenLinks en ook met mevrouw Van der Veld. Om uh, in haar woorden even te spreken, terug naar de tekentafel en uh, met dit raadstuk. Uh, nou, het CDA in ieder geval procesgang. Uh, sorry, ik bedoel de woorden van mevrouw Van der Veld. Terug naar de tekentafel. Procesproblemen met CDA en GroenLinks, laat ik het zo zeggen. Nou, jij ja, neigt ook een beetje richting uh, GBZ. In ieder geval, laten we zeggen, driekwart van de overkant kan ik het mee eens zijn. Um... Het gaat hier namelijk wat ons betreft ook niet alleen om dit voorliggende raadstuk... maar ook best weer om de geloofwaardigheid van het Zandvoortse bestuur. vinden wij gewoon belangrijk. Volg nou een open transparant proces hierin. We hebben nog één aanvullende vraag, voorzitter, over de spot. We vernamen namelijk dat de huidige bestemming van de spot geen strandpaviljoen is... maar uh, bestemming heeft als een soort sportlocatie, zo ook als de zeilvereniging... Uh, met de daarbij behorende beperkte horecafunctie... Uh, dat, dat vond ik een beetje verrassend. Wellicht kan de wethouder dit beamen of ontkrachten. Uh, wat we natuurlijk wel zien is dat dit paviljoen, uh, zoals ook de website uh, la laat zien, uh, zich gedraagt. In ieder geval als een volwaardig paviljoen met alles erop en eraan. Congressen, barbecues, feesten, partijen, noem het maar op. Dat zou dan denk ik niet mogen en hierop zou moeten zijn gehandhaafd. Dat zou dan ook betekenen dat de spot die zich dan niet aan de regels houdt... Uh, ja, min of meer een, een beloning krijgt in de vorm van een jaar rond paviljoen. Daar hebben we wat moeite mee, voorzitter. En uh, daarom ook graag een antwoord op, op deze extra vraag. Uh, dank u wel. Dat was het. Ik zie een vraag. Ja, ik wil het vragen aan uh, mijn collega. De, uh, ook al organiseert de sport een barbecue en dat soort dingen, dan kan dat toch nog steeds een neefactiviteit zijn als er core business lesgeven is. Of zie ik dat verkeerd? Nou, nee, dat ziet u prachtig. Dat zou kunnen. Daarom is het ook mijn vraag aan de wethouder hoe, hoe zij dat ziet. Dat gaan we straks horen. Uh, D66, de heer de Graaf. Voorzitter, dank u wel. Uh, gezien alle commotie rond dit onderwerp is het een lastig onderwerp. Dat ervaren wij ook als, als fractie van D66. Laat ik vooropstellen opstellen dat uh, D66 van mening is dat wij in principe dit raadsvoorstel zouden willen ondersteunen, maar met een hele grote mits en dat is, en dat heb ik gisteren ook al in eerste termijn aangegeven... dat D66 een sterk voorstander is van vrij ondernemerschap... en dat wij eigenlijk de wethouder willen meegeven om dat te onderzoeken... zeker in gesprek te gaan. Um, de ja, rondpaviljoenhouders die zich gisteren gepresenteerd hebben... ook middels hun, hun advocaat, die zien kansen. Wie zijn wij als raad om dat in twijfel te trekken? Uh, laat ze maar met een plan komen. Onderzoekt u dat... Um, en als de ondernemers dat van plan zijn te kunnen realiseren, ondersteunen wij dat van harte. Formule 1, eh, MRA, eh, noem het maar op, toerisme gaat vooruit. Dank u zeer. Dank u voor uw uh, kort en heldere betoog. Uh, mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Dank u wel voorzitter. Allereerst dank aan de wethouder voor haar beantwoording gisteren en uitleg en uh, vandaag ook weer. En we hebben goed geluisterd naar haar woorden over het gekozen proces. En uh, we volgen de overwegingen die eraan te grond zag liggen. Dat we, we snappen de, de denkwijze. Toch blijft Partij van de Arbeid bij de opvatting dat we vinden dat het gekozen proces op een andere manier had moeten worden ingericht. Het is een zaak van groot belang voor Zandvoort en met grote belangen voor alle strandpachters. En we zijn er ook van overtuigd dat de gemeenteraad er op die manier naar moet kijken. Wat de VVD ook zei, wat willen we? De kaders, dat is onze rol. En we moeten strandbreed en gemeentebreed kijken naar de toekomst. Om op basis daarvan pas te kijken naar de invulling. En dat hoorden we gisteren ook met de insprekers en de fracties. Uh, hoeveel paviljoens, wat voor soort, hoe verhoudt zich dat... met bijvoorbeeld die congresfunctie aan de middenboulevard. Wat doen we met onze visie op krimp op het seizoenstrand? Welke doelgroepen wel en, en, en wat niet? Past het in onze toeristische visie? En die stap mis ik, want dat dient tot uiting te komen in de criteria. En pas als we dat eens zijn, dan staat het natuurlijk vrij aan ondernemers... om te kijken of zij daar een bedrijfsformule bij kunnen indienen om dat uit te voeren. Dit voorstel is wat de Partij van de Arbeid betreft... lijkt me op dit moment een stap te ver. En die teleurstelling bij de vele strandmachters... die hebben we ook heel goed gevoeld en die is duidelijk. En dat die teleurstelling in de media niet altijd fijntjes verwoord is... is ook gebeurd. Terecht, zei de wethouder daar gisteren ook iets van. Maar toch is dit een alle opzichten door dit openbare debat een goed democratisch proces, want daarvoor zitten wij hier. Wij vinden hier als raadsleden wat van en we spreken ons oordeel uit in een openbaar debat. En in dat verband wil ik nog even reageren op de opmerking van raadslid Deen gisteravond. En niet alleen sprak hij over de schijn van willekeur en vriendjespolitiek... Maar hij stelde nog wat anders. En dankzij het schorsen van de vergadering... gaf hij mij de gelegenheid dit even terug te luisteren. En ik citeer om twaalf minuten over elf... ook kan er sprake zijn van bevoorrechten van partijen... in kader van concurrentie. Een werkwijze die we in Zandvoort helaas te goed kennen... en waar we van af moeten. En voorzitter, dat kan wat mij betreft toch niet zomaar zijn... dat er in deze raad zomaar deze zware beschuldiging geuit wordt. Want volgens mij... Moet je dat aannemelijk maken of terugnemen? Want het gaat ook over ons. Het gaat over ons allemaal, alle collega's hier in de raad, het bestuur en de medewerkers. En ik werp die beschuldiging ver van mij. Ik hoor het graag. Dank u. Dan is de wethouder uh, aan het woord. Ik ga er even vragen of ze nog voorbereidingstijd nodig heeft of dat dat nu niet nodig ja. is. Graag, graag voorzitter. Vijf minuten, maximaal tien minuten. Tien minuten. Tien minuten hoort u hebben wij een online overleg afgesproken. E lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via, via. neanche questo tempo grigio, pieno di e di uomini che ti It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips.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 c'è una cappa piove un mondo freddo that's ah, wonderful that's wonderful that's wonderful good luck my baby. that's wonderful it's wonderful that's wonderful I dream of you chips chips chips do to do do do chip chip do to do do do chip boom do to do do do Amen, amen, Verder uh, met deze vergadering van de commissie. En het het woord is uh, aan de wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Een aantal van u hebt ook in tweede termijn aangegeven um, of vragen en opmerkingen gemaakt over het proces. Um, ik noem daarbij de OPZ, het CDA. Uh, maar de VVD met name had een uh, wat uitvoeriger voorstel daaromtrend. Uh, waarbij ook is gezegd van nou laten we uh, verder gaan met uh, het voorstel zoals dat ligt. Maar laten we ook vooral gaan kijken hoe we uitvoering gaan geven uh, aan die motie. Hoe geven we ruimte aan dat nieuwe proces... Uh, en uh, dat uh, vind ik een goed voorstel om dat op die manier aan te pakken. Uh, en daarbij zou ik u willen toezeggen... dat ik daar voor de vergadering over twee weken op terugkom. Uh, omdat ik uh, nog zou moeten uitzoeken. Omdat in de motie wordt echt aangegeven... dat het zou gaan om het omgevingsplan Strand. Maar mogelijk is de omgevingsvisie, die er ook uh, zeer binnenkort aankomt, een beter instrument. Dat is iets wat ik uh, moet verkennen... Uh, en dat wil ik dan uh, ook doen. Maar ik stel voor om op die manier overeenkomstig uh, het voorstel... zoals mevrouw Gurrensson uh, dat heeft, uh, uh, wat, wat uitvoeriger heeft geduid. Uh, maar waar ook bijvoorbeeld de OPZ uh, uh, op, uh, op doelde. Om dat uit te werken en dat u dat binnen twee weken uh, van mij krijgt. Uh, zodat u dat uh, ook mee kunt nemen in de vergadering over twee weken. En daarbij ook Let op euh, nou ja, de, de, deze avond en de insprekers die er nog zijn voor de andere onderwerpen. En euh, de andere informatie die nog met u gedeeld gaat worden. Stel ik voor om de andere vragen die u hebt gesteld dan mee te nemen in die schriftelijke beantwoording. Dus ik kom zeker terug op al uw opmerkingen. Maar doe dat dan schriftelijk. En ik hoop dat we dan euh, met elkaar over twee weken daar wederom euh, een goed gesprek over kunnen hebben. Dank u voorzitter. Uh... Prima. Er is ook een voorstel gedaan. Uh, dat, neem ik, dat neem ik als voorzitter graag over. En uh, een derde termijn, uh, daar voel ik niet zoveel voor. Het is ook al aangegeven dat we nog meer onderwerpen te behandelen hebben. Ik wil u uiteraard wel kort in de gelegenheid stellen... een rondje voormaken om te reageren op het voorstel van de wethouder. Maar we gaan geen debat dan meer voeren. We hebben elkaar voldoende geïnformeerd. We hebben ook gedebatteerd. Maar gaat u in... Uh, uh, over twee weken als dit stuk in de Raad komt... op het voorstel van de wethouder. En dan begin ik uh, bij de VVD. Ja, dank u voorzitter. Het zou natuurlijk raar zijn als ik zou zeggen dat ik het een verschrikkelijk voorstel vond. <lacht> nee, maar een, een prima voorstel... Um, uh, om het ook op die manier in te steken bij de behandeling over twee weken. Maar wel even daarbij duidelijk aangeven... dat even het onderscheid te maken ruimtelijk... He, dat dat het vertrekpunt is. En de vervolgens de vraag hoe nu verder indachtig de motie. Dank u wel. Heer PVV. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, dat, dat vinden we ook prima. Als over twee weken de wethouder daarmee komt. En dan is dat weer rijp voor uh, bespreking zou ik bijna willen zeggen. Uitstekend. Ik vind daarnaast wel even zo netjes om even in te gaan op mijn collega Koper van de PVDA. Die heeft mij een vraag gesteld. En uh, ik heb gisteren gezegd uh, dat iets uh, kan uh, rieken naar willekeur en vriendjespolitiek. Dat we dat niet moeten willen. Dat vind ik ook. En dat uh, bedoelde ik in lijn met uh, nou ja, het proces zoals we dat hebben doorlopen... En uh, dat we daar in Zandvoort in het verleden wel meer mee te maken hebben gehad... daar blijf ik ook achter staan, want dat kunt u ook rustig terugkijken. In de afgelopen acht jaar zijn daar voorbeelden van, die wil ik u best uh, geven. Die heb ik niet paraat, maar die moet ik even opzoeken en uh, in, in een lijstje zetten. Waarbij het proces, het democratische proces, wat ons betreft... ...te wensen overliet. Daar gaat het mij om. En daar bedoel ik verder helemaal niks naast mee. Maar ik vind het wel... Uh, ...en ik weet eigenlijk ook wel zeker, mevrouw Koper... ...dat u, want dat heeft u ook in uw betoog aangegeven... ...er eigenlijk hetzelfde over denkt. Alleen heb ik het iets anders gezegd. Kunt u zich daar... We kunnen natuurlijk gelijk naar mevrouw Koper gaan... ...maar uh, we geven er even gelegenheid om hier... ...over na te denken. We gaan er eerst aan D66... ...en die volgorde reageert u op het voorstel van de wethouder. Daarna komt mevrouw Koper aan de beurt. Dank u, voorzitter. Wij onderschrijven de standpunten van de wethouder... ...en wij zijn zeer benieuwd naar de antwoorden. Dank u. Mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik, ik, we zijn uiteraard benieuwd naar het voorstel van de, van de wethouder. En het wordt sowieso een, een bespreekstuk, dus wat dat betreft wachten we die informatie af. En als het gaat om, om de heer Deen, dan moet het me toch van, mijn hart, van het hart dat we met elkaar hier een debat voeren over hoe een proces in elkaar zou zitten. Maar dat is een hele andere werkelijkheid dan dat u schetst dat Zandvoort... Uh, uh, voor de gewoonte heeft om dergelijke onfrisse praktijken te hebben. En dan heeft u niet meteen paraat het lijstje van voorbeelden. Nou, dat, dat zegt mij genoeg. Dank u wel. We gaan naar OPC, heer Berg. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik ben blij met het voorstel van de wethouder... Uh, om het eerst ruimtelijk... Uh, te bekijken en hoe dan verder. Wel heb ik wil ik toch nog een... Uh, uh, en ook dat we de antwoorden nog krijgen... voor de raadsvergadering. Wel wil ik dan toch nog... Uh, uh, een extra opmerking maken... over het ruimtelijke effect... die we in dit raadsvoorstel... met die drie plekken gaan beoordelen. Uh, is één ruimtelijk